bij de Eveling zeggen. En uh, hij zegt ook van... Makker staakt die wild geraasd. Het Eerlijke avond is gekomen. Avondje van Sinterklaas. En dat is dus de liturgie van Sinterklaas die ingeleid wordt. En als we de hemel zijn kwijtgeraakt... hebben we altijd de Efteling nog. En, zoals een Russisch spreekwoord het luidt... als we God zijn kwijtgeraakt... hebben we altijd Sinterklaas nog. Dus uh, ik wens u allen een zalig Sinterklaasfeest. Maak er iets moois van, zou ik zeggen. Nog even, even een kleine berichtje in de krant staat hier. Onder andere staatssecretaris Jet Kleinsmaas... van Sociale Zaken beloont vol, uh, volgend jaar de gemeente... Met het beste armoedebeleid met een prijs van 25.000 euro. Volgens Kleinsman blijft het nog vaak bij de gemeente geld op de plank liggen. Dat bedoeld is voor armoedebestrijding. En veel burgers die recht hebben op hulpvragen worden dan niet, niet geholpen. En dat moet gewoon afgelopen zijn. En er komen steeds meer van die verhalen van directeuren die van goede doelen, voor goede doelen werken. En een hoop geld opstrijken. Dat moet afgelopen zijn. En ik vind die 25.000, hup, geef al die mensen een letter.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 Bijna vier keer zoveel als eerdere brieven van George Washington opbrachten. Het weer bewolkt en overal enige tijd regen, vanmiddag ook wat droge periode. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was.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 Maar voor ik nu verder ga... Mijn medepresentator is Pieter Juistra. Ja, dondergrebber, ook jij een goedemorgen. En er zijn nog meer mensen die voor dit programma zorgen. Redactie en weet ik het allemaal... komen van Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. Yvonne, dat is haar doel... schenkt liters koffie met veel gevoel. En tussen onze praatjes vult hij de gaatjes... Met gezellige plaatjes. De man die alles kan. Georges van Dam. Het programma, naar verluid, ziet er als volgt uit. Als eerste komt, hooggunst, Klaas Koper, met iets over kunst. En zoals u hoort, zit dichter ons in het bloed. Om half elf vertelt Ademol hoe het echt moet. Klokslag kwart voor elf, hoort u uiteindelijk zelf. ...prijzen van nuttig tot luxe... ...de loodjes trekt Louise Balladux. Ja, en in het tweede deel om 11:10 uur 10, ...hopen wij de Sint te zien. Wendy Jacobs en Kevin Marcus, een artiestenpaar... ...vertellen om half 12 over de laatste voorstelling van het jaar. Speculaas, borstplaat en marspijn... ...met onze laatste gast Simone Koning. We gaan aan de lijn. Maar nu staat ons eerste plaatje klaar, dus Jors, draaien in onze kunsthal. En wat zien we daar zoal? Nou, laat ik het dichter toch even voor wat het is... want Klaas Koper zit tegenover ons. En het is niet zomaar. Van uh, 12 december dit jaar... tot en met 7 februari 2010... zal er een tentoonstelling zijn in het Sonfurs Museum. met het veelzijdige en uiterst artistieke werk... van Emmy van Vrijbergen de Koning. Geboren 1947... Overleden tijdens de opening van de tentoonstelling in 1992. Emmy was uniek, werkelijk uniek. Zij kon alles. Uh, Zonvoordse dorpsgezichten schilderen, architectuurstudies, publicaties... streekdrachten, affiches, bomschuiten. Zij kon alles. De man die een groot deel van haar werk hier in het cultureel centrum... toen noemde het nog cultureel centrum, daarbij was... ...en daarvan nabij meemaakte, daar werkzaam was, was haar collega Klaas Koper. En ik ben blij Klaas dat je hier bent, want het is een hele enerverende periode geweest... ...vanaf die tijd dat we startten met het cultureel centrum, tot het moment dat ze overleed. Wat zijn jouw ervaringen en herinneringen aan Emmy? Nou, de ervaringen zijn dus geweldig geweest. We zijn in 1977 zijn we met z'n tweeën gestart en daarbij hadden we dus ook nog had ik als collega uh, Jan Kraayenhoort, Jan Nobi zo gezegd. En uh, nou het is vanaf het begin heeft het geklikt tussen ons alle drie. We hebben een geweldige mooie periode gehad. Ik moet ook zeggen dat ik uh, een leek was op het gebied van uh, van cultuur en uh, kunst en creativiteit. En ik heb veertien jaar samen met Emmy gewerkt in het cultureel centrum. En ze heeft me dat toch wel voor een heel groot gedeelte bijgebracht. En, uh... Wat voor type was Emmy? Ja. Stil? Uh, ja, het was. Ja, het was uh, twee karaktertjes had Emmy. Emmy kon inderdaad verschrikkelijk stil zijn. Echt uitbundig, moet ik zeggen, heb ik er nooit gezien. Maar het was een verschrikkelijke fijne collega. En, uh, en een keiharde werkster. Hoe kwam ze in Zandvoer terecht? Uh, zij heeft een. Uh, een bouwkundige opleiding gehad. En daar was Chris Wagenaar haar mentor. Chris Wagenaar, de architect, vorig jaar overleden. En uh, daar had ze dus heel goed contact mee. En toen is ze ook op het architectenbureau van Chris Wagenaar gaan werken. En daar heeft ze ook heel veel uh, bouwtekeningen gemaakt ook voor, voor Chris. En toen is ze betrokken geraakt bij de verbouwing van het oude man- en vrouwengasthuis... wat nu museum heet, maar toen cultureel centrum was... En er is ze betrokken geweest bij de verbouwing. En toen de verbouwing klaar was, toen is ze op voordracht van Chris Wagenaar... is ze daar aangesteld als, uh, als directrice, zeg maar. En dat heeft ze dus tot en met 92. Is ze dat op voortreffelijke wijze gedaan, kan niet anders zeggen. Ze was uh, uniek, kunnen we wel zeggen. Ze was uniek. Ze was uniek. Maar ze kwam ook uit een kunstzinnige familie natuurlijk. En haar vader was dus uh, Kruis Voorberg, ja, voor de ouderen nog wel bekend. Hoorspelen ja. hoorspelen ja vooral hoorspelen ja. maar ook verzameling van, van toneelkostuums uh, en zo het ja. schijnt een schitterende verzameling toneelkostuums en daar was Emmy ook erg bij betrokken Emmy verzamelde ook kostuums en die was ook heel erg bij het hele gekostumeerde vooral folkloristische uh, uh, voor kostuums was ze heel erg betrokken en uh, Streekdrachten, ze heeft ook een heel boek geschreven over Streekdrachten. niet alleen geschreven maar ook voorzien van haar eigen tekeningen want ook dat kon ze verschrikkelijk goed en uh, later is ze zich wat toegaan leggen op, uh, op fotografie. En toen is ook het boekje ontstaan van uh, Zandvoort, wat ben je veranderd? En dat heb ik samen met haar mogen, mogen maken. Uh, ze, is, ze is niet oud geworden, want de hele familie had een hartprobleem. Uh, haar broer is ook op jonge leeftijd overleden. Ja. Uh, bekend ja. van Vlodder, waar hij uh, ja. een hoofdrol in speelde. Johnny? Nee. Ja. ja, hij speelde. Het was Koen van Vrijbergen de koning, ja. Maar uh, Emmy die heeft al die jaren dat ik met haar gewerkt heb... altijd tegen me zegt... Klaas, ik word niet oud. En ze heeft daar heel veel onderzoeken naar laten doen. En ze heeft met kastjes gelopen waar alles genoteerd werd en zo wat. En ik kon me dat niet voorstellen. Maar ze is toch op 40-jarige leeftijd overleden. Aan een hartstilstand. Wat gebeurde in die beginperiode allemaal in het cultureel centrum? Want je start van niets. Je hebt daar een, een grote ruimte. Uh, en je hebt een idee van wat moet hier gaan gebeuren. Nou... Je vraagt naar de bekende weg, Pieter, ja. want jij was voorzitter van... <laughs> maar dat geeft ik niet. vraag het jou, jij stond <laughs> elke dag. Ik weet het, maar het was, het, was, het was druk, het was gezellig. Het was een heel andere opstelling als die we nu hadden. De ingang was aan de zijkant. Uh, het was gewoon een sociaal punt voor een heleboel mensen. Ik het... noem het wel eens een hangplek voor ouderen, want als ik jou dan smorgens zag met een grote pot koffie... Ja, dan precies. was het halletje vol met de oudere medemens, om het zo maar te zeggen. Klopt. ...die daar bij jou koffie kwamen halen. Een ja, bakje troost. Een bakje troost. Maar, nou, goed. Dat, dat is ook zo wat je zegt. En dan zegt. moest jij je mond dicht houden. Je mocht niet zeggen, want je was een jonkie. Uh, nou, dat viel ook nog wel weer bij. Maar we hadden natuurlijk allerlei activiteiten. Het kleine zoldertje waar nu al die, die schitterende mooie modelletjes van de, van de boulevardhotels en pensions staan. Dat was het zoldertje van de Bomschoutbouwclub. Daar zijn de jongens begonnen... En op dat zoldertje is ook die grote bomschuit gebouwd. Je zou het niet kunnen voorstellen, maar het is wel waar. En we hadden de, de NL-vereniging op Hoofd van Zegen die repeteerde, de Wurf die repeteerde. We hadden zondagochtendconcerten. We hebben nog voorstellingen gegeven? Zondagochtendconcerten ja. hadden we dus. Ja, echt waar. Uh, ...Louis van Dijk en uh, och, allerlei bekende mensen zijn daar geweest. Er waren de avondvoorstellingen, er waren de kinderfilms zaterdagsmiddags. Maar Klaas, hoe moet ik me dat voorstellen? Waren er toen nog geen exposities? W ja, was die waren... ruimte beschikbaar dan? Nee, er waren wel exposities. Uh, die, dat, dat heb je nog meegemaakt, dat als je, als je dus binnenkomt... ...dan had je aan de kant van het Gasthuisplein dus twee, drie stijlkamers... Ja. Die waren permanent, waren die als zodanig ingericht. En we hadden toen de binnenplaats nog niet overdekt, die is later overdekt geworden. Dat was ook allemaal met oud-Zandvoort ingericht. En de expositie bestond in de, de later overdekte glazen hal zeg maar, die tegen ja. de schuur van Dorsman aan zit. Die, dat was expositieruimte, dat was wisselende expositie. En de rest was allemaal vast qua museum, zeg maar. Qua en daar had je ruimte genoeg voor dit soort repetities? En zo? Nee, dit deed je ze op de Grote Zolder. Oké. Okay. Dus als je dus binnenkomt, die grote brede trap, daar heb je grote zolder en daar werd gerepareerd. Okay. De tekeningen, Hans Verpeld heeft daar les gegeven bijvoorbeeld. En heel leuk wel, want ja, de eerste keren dat daar zijn leerlingen binnenkwamen, ja, oneerbiedig gezegd leek het nergens op bij sommigen. Maar als je na twee, drie jaar zag als ze les gegeven hadden, dan, dan was het echt leuk. Dat je dat vooruit zou gaan. En de Zandvoortse amateurkunst kreeg veel gelegenheid om daar te exposeren. Ja, en we hadden dus uh, één keer per jaar hadden we dus een expositie van, uh, van Zandvoortse amateurs. En dan hing uh, de hele expositie, ruimte hing vol met uh, schitterende leuke werken van, van Zandvoortse kunstenaars. Want die hebben we nogal al een paar toch, toch was Zandvoortse tijd, of Emmy was tijd, ver vooruit. Uh, ik heb gelezen in de stukken dat de collectie Jelle Atema... 20 jaar geleden, in de tijd van Emmy, daar al een gigantische expositie had. Klopt helemaal, we hebben, daar, we hebben Jelle zijn uh, grammofoons en zo, patafoons. Die hebben wij al eens een keer tentoongesteld gesteld, ja. 20 met, jaar geleden. Met geweldig veel succes. Er was heel veel belangstelling voor En dat is natuurlijk ook verschrikkelijk jammer dat die niet in Zandvoort terecht kan komen. Ik ga niet pleiten waar het wel moet, maar die collectie hoort hier in Zandvoort thuis, dat is... Uh, dat, dat, is, dat is duidelijk iets wat een zandvoerder heeft opgebouwd. En dat moeten we koesteren. En was een uniek persoon? Ja, zonder meer. Um, ik denk dat we nog dagelijks dat gemist hebben. Dat, dat je zo'n artistieke vrouw... Lief, maar heel voorzichtig en een beetje verlegen. Dat ja, ze, ze was erg zijn. teruggetrokken. Ze kon heel erg teruggetrokken zijn. En ze had eigenlijk ook... Ook weinig op met drukte. Met, ze zag altijd op tegen een opening, zeg maar, als er erg veel volk was. En als we zaterdagsmiddags uh, filmvoorstellingen hadden, kindervoorstellingen hadden... was Emmy meestal niet te vinden. Nee, want uh, er moesten de rutsen dat, open en dicht. Ja, nee, maar dat kon, ze niet. Dat, dat, dat kon ze niet. Met alle kwaliteiten die ze had, kon ze eigenlijk niet zo heel erg goed tegen drukte. Dan trok ze zich terug. Ja, ja. En ja, dat is helemaal geen slechte eigenschap geweest, hoor. Ik kijk eventjes naar, naar allebei jullie. Want ja. ik begrijp, Pieter, dat jij ook wat werk van erin bezit hebt. Ja, uh, wat, wat krijgen we te zien dat, ze, dat zijn een heleboel zantwoorders, hoor, die oh, ja, bezit ja, van ja, Emmy, hebben. Ja, ja. Was, was ze heel productief? Ja, ze ja, was ja, heel productief. Gigantisch. Ja, ze en, ze uh, was hij, op allerlei gebieden, op allerlei gebieden. Vertellen jullie er uh, eens, uh, eens wat van? Als, als ik, uh, ik ben gisteren toevallig even in het... Uh, ik moet nog steeds cultureel centrum ja, zeggen, Peter, dat is fout, hè? Uh, ja, nee, het is fout, maar dat heeft ze zo, Over, al, zo... Overigens, bij het 15-jarig bestaan zei Emmy toen voor de krant... Eigenlijk moeten we de naam cultureel centrum veranderen in Zondvoetsmuseum. Ja. Want dat dekt de lading beter. Ja. Zij is ook de grondlegger geweest dat het museum geworden is. He? Ja. Maar als je dan gaat kijken, nu al. Ik ben gisteren eventjes nieuwsgierig gaan kijken. Daar hangen honderden posters. Ja. Die affiches die ze gemaakt heeft van elk evenement. Die zijn allemaal verzameld door Hanneke Wagenaar. Ja, en ja. die heeft ze ter beschikking gesteld voor deze tentoonstelling. Ja, ja, daar hangen... Tientallen, werkelijk, tientallen schilderijen die ze gemaakt heeft. Uh, er hangen kasten van klaversymbels die ze beschilderd ja. heeft. Ja, klopt. Uh, op naaiwerkgebied, poppen, kleding, alles hangt er. Het is, het is uniek als je ziet van een jonge vrouw wat er allemaal aan werk is overgebleven. Ja, ja gelukkig wel. En er is, er is natuurlijk, en dat heb je net zelf ook al gezegd, er is natuurlijk ontzettend veel op zand voor het blijven hangen. Want ze maakten ook heel veel tekeningen van, van, van, van zand voor zijn gezichten, vooral van, van, van straatjes, van gebouwen, van huizen en zo wat. En ze werkten dat ook in opdracht. Ik heb van de week nog een, een pentekening afgeleverd van de Koningsstraat bijvoorbeeld. Nou, die, die, een vader die, die heeft er altijd gewoond en zijn dochter vond op zijn verjaardag dat hij een pentekening van zijn oude moest hebben. Nou, dan ga je met een fotootje naar de Emmy toe en dan maakte ze er een prachtige pentekening ze, ze had ook een, voor de gemeente Zandvoort uh, het relatiegeschenk gemaakt. Ja, ja, dat uh, glas in lood. Uh, glas in lood. Het in het glas in lood, ja. Ja ja, ja. ja, ja, Er hangt er een ja. op de tentoonstelling. Oh, leuk. De laatste, want ze zijn er niet meer. Nee, dat geloof ik best. Ja, dat is een verzamelingsitem geweest natuurlijk. Ja. Collectors item noem ik. Ja. Een unieke vrouw. Ik, ik zie hier in de brochure trouwens dat, dat er redelijk veel over historisch Zandvoort in staat. Ik zie hier een, een, een schilderij en daar staat het huisje van Poppenmoeken nog op. Ja. Onder aan de stationstraat. Dat, dat was ook haar specialiteit: Oud-Zandvoort, Oud-Zandvoort in beeld brengen. Via de potlood, via de pen en zo wat. En, en, en, en via de penseel. Dat, daar was ze uniek in, daar was ze echt uniek in. ...triest dat ze op, tijdens de uh, opening dan is overleden. Ja, dat, dat, dat blijft triest. En uh, ik vind het ook heel jammer. Ik was er niet bij die keer. Ja. ja. Uh, overigens, ze had zo'n binding met Zandvoort... ...dat haar laatste wens was... ...ik wil in Zandvoort begraven worden. Ja, klopt helemaal. Oh, ze ligt het hier Op een nieuwe gedeelte ja. ligt ze begraven. Ja. Want het lijntje met Zandvoort was erg groot. Heel kort. Ja, was kort. Ja, kort bedoel ik, maar heel kort, de heel belangstelling kort. was groot. Ja, de, de, de, voor het de belangstelling was groot, het lijntje was heel kort. Ja. En, nou, en, we, we gaan haar denken. Volgende week vrijdag is de officiële opening. Ja. Uh, ik denk dat het erg druk wordt. Het is wel een besloten opening, dus niet ah, heel Zandvoort kan er naartoe. Wie opent? Uh, uh, ik heb, dus ik, al heb ja. me laten vertellen dat de heer Pieter Jouwstra de expositie opent. Oké. Okay. Samen met Klaas doe ik dat. Oké, okay, jullie samen, leuk. Maar dan is de tentoonstelling van 12 december. tot en met 7 februari 2010. Ja. En Zandvoort, heb je tijd? Ga er naartoe. Een stuk historie, een stuk oud-Zandvoort, herkenbaarheid. herkenbaarheid. Het is een unieke tentoonstelling die eigenlijk heel Zandvoort moet zien. En die kans krijg je maar één keer, want daarna gaan alle schilderijen, prenten, weer terug naar de particuliere bezitters. Ja. En dan zie je het nooit meer bij elkaar. Twaarles Even een laatste bedankt. vraagje op de Valry, bezit het museum zelf uh, werk? Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, En de gemeente bezit ook wel. De gemeente ook. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk één natuurlijk, hè. Ja. Want het museum bezit, ja. bezit de gemeente. Ja. Okay. Ja. Uniek. Klaas. Het is geweldig mooi. Ja, de nee, aanraden waard om eens even binnen te staan. Ik denk dat het voor jou ook een bijzonder moment zal zijn. Ja. Om ja. daarmee geconfronteerd ja. te worden. Ja. Wens je sterkte. Ja, en bedankt voor je komst. Ja.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 Wat hij heeft gehoord. Sinterklaas, een tijd van rijmen en dichten. Aangeschoven aan de mol, kun jij wat geheimen toelichten? Nou, daar heb ik een uh, gedichtje over gemaakt. Graag. Um, ja, dat is... ja, wel in de microfoon. Ja. <laughs> <laughs> nou, lieve Don en Piet. Ja. Hé. Hey. Ja. <laughs> Tja, hoe schrijf je een mooi gedicht? Voor een vriend of een familielid? Ik denk dat het vanzelf gaat wanneer je ze wil raken met een hartenkreet. Over gezamenlijke dingen spreekt, zoals lief en leed. Voor de vuist weg, je niet laat beperken door schaamte... maar ronduit zegt wat je al langer in gedachten hebt. Des te sterker komt het over, het ontlast. Je bent geen uitslover wanneer je open bent, ze op zijn nummer zet... Maar het einde moet mild zijn, want je hebt ze lief. Ten slotte, het is de goedheiligman die schrijft. Prachtig. Ja, een applaus hoor. Een applaus. Perfect. Ada, ja. leg me nou eens even uit hoe jij het doet. Ik, ik kom niet verder dan, ik heb een pen die schrijf ik in. Ja, nou, zo gaat het bij uh. mij ook. Bij jou klopt het allemaal. Het rijmt nog. Ja, ik ga zitten. Pak ook die pen in mijn handen. Zit die meen? schrijf ik in. Ik zet mijn leesbril op ja? en dan uh, ga ik gewoon schrijven. Uh, heel veel uh, zinnen, woorden en uh, nou, dan wordt het een heel verhaal waar geen uh, touw aan vast te knopen is en dan uh, ga ik schra schrappen. Veel oh jij krast er ook in? Ja, ja. en dan blijft er iets over. Maar je komt op een gegeven moment op een mooie zin en dat komt op een slotwoord en dat moet iets op rijmen. En dan ga je het hele alfabet langs met de A, de B, de C, de D en er klopt helemaal niets. Nee, je kan nee. geen woord meer verzinnen. Wat dan? Stop je dan? Uh, ja, dan laat ik het een tijdje liggen en dan pak ik het later weer eens op en dan uh, schiet er misschien mogelijk weer iets uh, te binnen. Google jij ook veel op rijmwoorden? Uh, nee, nee. Want dat moet een mogelijkheid zijn. Ja, synonieme uh, Synoniemen, dus ja. daar kan je nog op vinden. Dus ja. luisteraars, kijk op Google synoniemenboek. Ja. En daar kan je woorden vinden die rijmen op pen en ken en dergelijke. Ja, dat is uh, echt wel het handigst om uh, te doen. Maar dat doe jij niet. Bij jou komt het er zo uit je vingers. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, niets, niets op, is haar te dolle Rijmen kan Ademol. Kijk, dat bedoel ik. <laughs> Nou, ga ernaast zitten. Ja. Nou, het is best lastig. Uh, Anne, laat nog eens, de... eens een gedicht horen. Ja, um, ik heb een ode op iemand geschreven. Op Sinterklaas? Uh, op een pieter. Op een pieter? Op een pieter. Nou. Lieve pieter, Sinterklaas voelt zich vereerd. Wanneer jij optreedt als gastheer, hem naar het raadhuis begeleidt. Kinderen zingen, het feest inleidt. Al draag jij de naam van zijn knecht... Een vreemde grappenmaker, sociaal en integer ben jij een ware gezagsdrager. Hoog op de been, iets wat krom in de leden, maar met een stem adembenemend. Meestelijk veil jij het werk van kunstenaars bij weer en ontij op pleinen verkeersregelaar. Zondags rijd je mensen naar de kerk, collecteert na afloop van concerten als klerk. Altijd op jacht naar donaties voor het goede doel. Als lion spreek je mensen aan met gevoel. VVD'er in hartenieren. Voor anderen laat je teugels vieren. Uitmuntend op de planken. Speelde iedere rol. Galant als vrijer. Vader dwaze oliebol. Met een strooien zomerhoed. In jacket. Alles staat je even goed. Voor mijn ogen strooien diamantjes. Of zijn het zongerijpte mandarijntjes. Zint nomineert je tot klinkklare dorpsomroeper... omdat Klaas er de brui aan geeft... en jij over zand wordt... evenveel weet. Ja, nou ben ik een beetje stil. Ja. Don, zeg jij maar wat. <lacht> ja, nee, dat, ik, ik zat goed te luisteren... en natuurlijk zitten er rijmwoorden in... maar er zitten ook ja. wel eens woorden in... die niet echt rijmen... en toch het idee geven van poëzie. Ja. Dat, uh, Is dat ook een, een principe wat makkelijk kan? Het, uh, het dans van de lettergrepen... Uh, die gebruik ik dan om ja. toch een bepaald ritme. Uh, zodat die zin lekker doorloopt. Ja, ja. ja ik, ik vraag dit voor de mensen die nu nog zitten te zweten... op een last minute gedicht wat ze vanavond snel... Uh... Ja, het hoeft niet altijd te rijmen. Uh, nee, dat is echt rijmelarij. <laughs> ja. Maar uh, je kunt ook uh, de cadans, het ritme, uh, mee laten ja. spreken. Ja, want, okay, het verschil tussen jou en... Uh, en de Sinterklaasgedichtjes, tenminste dat zie ik erin, dat is dat uh, het ene poëzie is en het andere is op de gelegenheid proberen woorden te laten rijmen. En meer ook niet eigenlijk. Uh, als ik jouw gedicht hoor, dan, dan vertelt het iets. Ook een gevoel vaak en dergelijke. Klopt dat? Is dat het verschil tussen, laten we zeggen, de professionele rijmelarij en dichters en uh, de gelegenheidsdichters? Nou, ik denk dat er mensen zijn die echt uh, prachtige Sinterklaasrijmen rijmen maken. Um, ja, daar is niet echt een grote overgang uh, in te vinden. Um, maar ja, vaak dubbele dingen in een uh, gedicht. Uh, die maken het iets zwakker. Ja. Dus, uh, Toch is, ben je heel... Flink strepen. Je bent heel begenadigd als je dit kan. Uh, ik, ik herinner me uh, nog van vroeger. Dat... Uh, ...met name Ide Aukema. Eh, eh, ...die had als peurser alle tijd van de wereld... ...als hij ergens met zijn vliegtuig moest wachten... ...om weer te dichten... ...en die schreef voor vrienden en bekende gedichten... ...niet één pagina, maar honderd pagina's vol... ...en dat was een feest om dan gewoon anderhalf uur naar hem te luisteren... ...want hij haalde de hele wereldpolitiek erbij... ...en zijn gedichten waren vermaard... ...maar je er geen cadeautje te hebben als je maar een gedicht van hem kreeg... En als je die know-how en die kennis hebt, zoals toen ieder Alkoma, maar nu jij, dan ben je begenadigd als je dat kan. Mm. Ik, eh, je gaat niet weg, want dat papiertje wat je net hebt voorgelezen, dat eis ik wel op. Ja. <lacht> Leuk. Nou ja, er zitten een paar uh, uh, regendruppels op. Dus, uh, Emotio emotionele vlekjes. Ja. <lacht> Het is wel, toch wel te, duidelijk dat ze heeft gehaald toen ze dat schreef van jou, Pieter. Dat bedoel ik. <laughs> ja, ja, er zit echt emotie eh, er erbij. Maar ja. dat vind ik zo knap, dat jij dat kan. De, de, de, en, en dat is niet alleen nu, maar dat doe je al een paar jaar. Je, je boekjes die lopen, eh, je gaat er toch wel mee door hier. Met dit dichten rijmen. Ja, dat, uh, dat overvalt je en uh, dat wordt gewoon een passie. Ja. Daar kun je gewoon niet meer mee stoppen. Dat, ja. uh, eigenlijk uh, denk je constant uh, in woorden, zinnen. Uh. Als jij gaat slapen, uh, heb je een boekje naast je liggen... dat je opeens een paar zinnen hebt die je even opschrijft s'nachts? Uh, nee, dat niet. Maar ik ga wel eens uh, s'avonds of s'nachts uh, mijn bed uit... en uh, dan ga ik het uh, beneden opschrijven. Dan heb je een prachtige inval en die moet meteen geschreven ja, worden. Ja, je bent het onzeker uh, kwijt. De, de, dat, dat blijft niet hangen. Nee. Zijn er nou ook familieleden die deze dagen een beroep op jou doen van Ada, jij kan dat zo makkelijk, wil je voor mij even een mooi gedicht schrijven? Uh, vroeger deed ik dat wel, dan was het eigenlijk zo dat ik uh, de familiegedichtjes wel uh, schreef. Ja. Maar op dit moment uh, zijn er niet zoveel kleine kinderen in de, in de familie. Uh, waar we Sinterklaas mee vieren, dus uh, dat is wel iets. Maar zandvoerders kunnen ook niet, nu niet meer, maar dan volgend jaar tijdig een beroep op jou doen van dit is het onderwerp, dit is het cadeautje, Ada, wil jij van mij een lied of een gedicht maken? Nee, daar, uh, daar begint Ada <laughs> niet aan. Nee, nee daar ja, heb maar de zelf... sneldichters voor. Ja, snel ja dichters. dat is echt iets uh, persoonlijks. Ik vind ook dat uh, mensen dat zelf moeten doen. Ja, en, en misschien dat is het wel een heel andere vaardigheid die je daarvoor nodig hebt, voor het sneldichten echt. Uh, ja, dat, uh, uh, Ali B. die maakt gedichten voor de gelegenheden voor de rapgedichten. Uh, rapgedichten. Ja. Uh, ja. Dan kun je inderdaad die pen die schrijven kennen. Ja, nou ja, ja, ja, inderdaad. Nee, ik hou het gewoon bij mijn uh, werk op dit moment. Uh, voor we de, gaan uh, afsluiten, voor we gaan afsluiten je hebt nog een prachtig gedicht liggen, zie ik. En, ja. uh, we lopen het einde van het jaar. Uh, heb je al een idee wat jij volgend jaar voor activiteiten gaat ondernemen? Zo? Als, in het publiek. Ja, als onze dorps... Als onze, ja. Nou, ik denk uh, bij, de bij de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis... zou ik wel graag een uh, gedicht willen voordragen ja. bij... Uh, nou, de nieuwjaarsduik, dat uh, is ook een jubileum. Ja. Uh, en het Darwinhof uh, wordt uh, geopend ja. en daar heb ik ook iets voor gemaakt. Dus uh, er ligt wel wat op de plank... Uh, het kruispunt, uh, Tolweg, uh, Haarlemmerstraat, <laughs> <Ik las laughs> wanneer net dat klaar komt. De gemeenteadvertentie, ja. Ja. ja. Nou ja, zo zijn er nog wel wat... Uh... Dus je hebt het lekker druk. Ja. Je hebt lekker te doen. En uh, misschien ook met... Uh, uh... De hond uitlaat in de duinen. Oh, dat absoluut. Daar ja. heb je ook wel een gedicht over heb ik ook een gedicht over. Nou, dan ja. komt er vast een gedicht over de reeën ook. Ja, ja nou, dat, dat komt in het volgende. Nou, gedicht. laat eens horen. Je ja. volgende gedicht. Het is een, uh, een hekelgedicht. gedicht. Ik ben niet zo een hekel? Voor iemand die. Wat is een uh, hekelgedicht? Hekelt. Nou, waar je kritiek spuit. Oké, okay, kom het, uh, maar. Kom maar, kan het tegen? Sint maakt zich zorgen over dit mooie dorp. Hij hoort dat er ruzie wordt gemaakt in de, in de raadzaal. Altijd weer een wederwoord over oudzeer. Waardoor de ontwikkeling staakt. Zint maakt zich zorgen over dit mooie dorp. Omdat damherten geen andere vijanden kennen dan mensen die hekken neerzetten. En met een reproduct hun eigen doortocht veilig willen stellen. Zint maakt zich zorgen over dit mooie dorp. Omdat de directeur van het huis in de duinen wijken moet. Door slechts één PVV'er. Een gezwel die de gezondheidszorg terroriseert. Zint maakt zich zorgen over dit mooie dorp. ...omdat het parkeertarief telkens duurder wordt... ...en geen andere mogelijkheid bestaat dan je tuin op te offeren... ...zodat alles wordt bestraat. Sint maakt zich zorgen over dit mooie dorp... ...het nieuwe Louis Davids Carré, zonder theater... ...waar ooit waar zal die zaal komen staan... ...waar kan worden opgetreden, geëxposeerd. Sint maakt zich zorgen over dit mooie dorp... ...waar het Rode Kruis zich inzet jarenlang... Vrienden die hulp verlenen, verliezen nu hun eigen samenhang. Maar Zint maakt zich niet overal zorgen over. Omdat vrijwilligers, meer nog dan de gemeente, handen uit de mouwen steken. Gaten dichten in alle geledingen. Prachtig. Uh, Kunnen we onze limmen beaanschrijven? Het is, het is heerlijk. Het lijkt bijna Chloris en Roosje. Met de flinkste kritiek. Per perfect. Perfect. Ja. Zo. Dank voor je komst, Ada. Graag gedaan. Dag. Dag. If man,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 To work hard, diddle diddle, diddle diggity diggity diddle dangle down. The Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were away? op zijn pootjes, want Louise trekt de loodjes, Pieter. Ja, en uh, dat is natuurlijk weer een bijzondere, bijzondere looptrein zoals elk jaar, zo rond uh, Sinterklaas, Kerst. Dan doet de zon voor zijn middenstand eventjes ruim haar best. Want uh, er zijn weer erg veel loodjes binnengekomen, hè? Er zijn absoluut heel veel loodjes binnengekomen. De zak zit helemaal vol. Dus ja. ik mag wel zeggen dat het een heel groot succes is. Uh, elle... Het is pas de eerste week, hè? Ja, en dat gaat een aantal weken door. Het gaat een aantal weken door. We hebben vier trekkingen. Ja. En uh, nou ja, ik ga vandaag uh, de eerste trekking doen. Ja, en, uh, en zijn er het veel prijzen? Dat is Ik denk ook dat heel zand wordt aan de radio zit. Ik denk het ook. Zijn er ja. veel prijzen? Er de, zijn heel is... veel prijzen te verdelen. Uh, we hebben nu 24 prijzen te verdelen. Wat mooi. Ja. En, en dames en heren, u kunt het niet zien. Maar het is een grote, grote zak vol met kaarten. Ik denk dat er al honderden, misschien wel duizenden kaartjes, loodjes in zitten. En de zoon van Louise Balladux is hier aanwezig. Dat is David. En David heb je goed geroerd in die zak... Je moet wel ja. even schudden, hè? roeren, schudden. Husselen. Husselen. Nou, dan gaan we beginnen met het beginnen. eerste lot. Ja, en die is prijs van ja. Ende. Een tijdschriftenpakket ter waarde van 15 euro. En die gaat naar... Nou, kom nou, maar, maar David. David Laten eens even kijken naar wie die gaat. Uh, naar de familie Stamis, Rozenobelstraat nummer 22. Die kan het wel gebruiken. Die kan het wel gebruiken. Ja, stammen stam is wel... Dat zal Nico toch niet Ja, dat is Nico. Wat gezellig. Ah, ja, ja, ja. We gaan de volgende prijs doen. Dat is uh, een notenpakket van de firma Sebon in de Kerkstraat. Altijd lekker. De onderste, David. Heel goed. Heel goed. En die prijs die gaat naar M. van der Ham op de burgemeester Engelbertstraat nummer 8. Ja, kijk eens. Ook een bekende Ook... familie. Ja, een hele bekende familie. De volgende prijs... Uh, is een cadeaubond ter waarde van 15 euro bij Blokker altijd welkom in deze tijd Jazeker. en die gaat naar de familie AJ Habloes op de binnenweg nummer 57 in Bennebroek zo dat is een eindweg, is goed hè? Nou wij... oh ja, die winkelen in Zandvoort. En die mensen worden ook ingelicht dat ze hun minste, prijs kunnen ophalen? Allemaal schriftelijk uh, bericht. Zo, dan ja. werk heb je eraan. Ja. Nou, volgende week mag Helma het weer doen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus zijn ze liet, zit lekker in de zon. De volgende prijs: uh, de kaashoek uh, zuivelmandjes. Die gaat naar. Je doet het goed, David? M. Koops Kramer. ...van Marumstraat nummer 44 in Haarlem. Kijk aan. Ja, Hart de... gefeliciteerd. De volgende is uh, Gal en Gal. Een fles rode of witte wijn. Uh, en die gaat naar... David gaat ze wat helemaal die zak in met zijn hoofd. Familie Solare, Hagen 3, uh, Haarlem en Meer. Zo, een heleboel buiten Zandvoort. Een heleboel buiten Zandvoort. Dat betekent de toch volgende. leuk dat die mensen naar Zandvoort komen de waarde van 20 euro. Te besteden bij parfumerie Droogisterij Moerenburg. Die gaat naar Wilma Keuning. Prinsenhofstraat nummer 1A. Onze Wilma. natuurlijk. Hartelijk gefeliciteerd ook Wilma. Dat is al een schoonheid. Die heeft dat niet nodig. We gaan door naar Visculinaire. Ook een cadeaubond. de waarde van 15 euro. En die gaat naar P. Isofler. In de Piet Leverstraat. Leuk. Dan vond uh, u Gourmet Schotel voor vier personen bij slagerij Marcel Horneman. Dat is lekker zeg. Nou dat is inderdaad heel dat erg lekker. Dat klinkt heel lekker. Ja. En die gaat naar uh, de familie Hopen of Tropen, in ieder geval Hofdijkstraat nummer 7 in Zandvoort. Komt altijd goed. Komt altijd wel goed aan hè. Uh, oproep naar de mensen als je je bonnetjes invult, schrijf duidelijk. In blokletters. De volgende twee bioscoopkaartjes uh, uh, uh, van Play-In Casino: die gaat naar c Kastin Schoutenstraat nummer 6. Al hier. Die kan lekker naar de bioscoop toe. Die gaat naar de bioscoop. Dan hebben we een fruitmandje bij Daniel Groente en Fruit. Deze prijs die gaat naar Wessel van der Aar, Witteveld nummer 67. Ook lekker. Altijd welkom. En het waren al de eerste tien. Hij ja. nou, is de eerste tien. zo volgorde, anders de week is straks meer. Ja. ja, ik weet alles nog heel goed. Uh, wij gaan uh, naar Shanna's Shoe Repair. Een prijs uh, samengesteld voor dames of herenhakken. Ja, heren hakken. Ja, dat is heren Herenhakken? Heren nou, zo hoeven ze niet meer mee te Ze hoor. verdienen <lacht> een tweede <lacht> ronde, hè. Oh, ja. uh, Imke van der Aar, Witteveld nummer 67. Leuk. Daar gaat deze prijs naartoe. Dan hebben we La Bonbonnière, een heerlijk bonbondoosje. Kijk, kijk, het doosje en hoeft niet, de inhoud wel. De prijs gaat naar de familie Sprenkeling, Zandvoortselaan nummer 19. Dan weten we waar we op ja, moeten. Ik ga daar thee drinken. Ja. De Zandvoortse Apotheek heeft ook een prijs ter beschikking gesteld. Dat is dus een waardebon van uh, Fichy, ter waarde van 20 euro. Heerlijke oh, okay. potten, toch um, een nachtcreme. Nee, dus een zakje pillen, nee. uh, hoofdpijnpoeders. Ja. En deze prijs die gaat naar Mirjam Moulet op de Diaconiehuisstraat nummer 21. Nou, altijd lekker. Casino Royale, wederom weer twee bioscoopkaartjes. En die gaat naar de familie Heiligers. Zandvoortsalaan nummer 355A. Leuk, ook naar de film. Ja, koffieclub Zandvoort. Die heeft een verwendbon uh, ter beschikking gesteld van 15 euro. Zo, nou daar kan die je wel voor verwend worden. Ja. Naar de familie Groeneveld. Op, het Gelde, op de Gelderse kade in Amsterdam. Nou, daar word je al verwend in die buurt. <laughs> ja. Ben ik even stil. Ja. <laughs> nou, nou daar hoef je niet voor de zandvoort. <laughs> Prijs nummer 16. Een waardebom ter waarde van 25 euro bij kwekerij van Kleef. Kijk, kijk. Die gaat naar de familie Van der Laar op het Jansnijerplein 1. Die gaan de bloemetjes buiten ja, zetten. Precies. Ja, precies. Gaan we Nicola, naar Jan en Paul. Een lekkere schniet naar keuze. En wat voor die? Een schniet, dat is een klein lekker taartje. Oh. En uh, bij Van Vessem, Le Partichoux. Ja. En die prijs gaat naar de familie Schoenmaker... En die wonen op de schelp. Nou, kunnen we daar ook koffie okay. gaan drinken? Ja. Nou, we hebben nog een paar kaartjes te gaan. Uh, een cadeaubom ter waarde van 15 euro te besteden bij Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis. Ook makkelijk als je koffie gaat drinken om een bloemetje mee te nemen. Ja, ja. ja. En die gaat naar Mirna Miller, Vazantenstraat nummer 16. Al hier. Ja. Goed, de volgende prijs zijn wederom twee bioscoopkaartjes. Hm. Ik zie allemaal combinaties. Ja, ja, samen ja. naar de bioscoop, samen met een bloemetje en bonbons. Kopje en koffie daarna. Kopje koffie. Uh, naar de familie Otto in de Zaverin-Lomansstraat nummer 6. Leuk! De volgende: een kilo kaas van smaak. Ook lekker: bij kaashuis Tromp. Bij die Peter. gaat Naar de familie Brugman Kerkman, Haarlemmerstraat 16. Zo. Jaap, Jaap en Lienke, Ja, en Linke die hebben. We komen eraan, Jaap. Die, die hebben een paar kilo kaas. Ook lekker bij de, bij, de borrel, bij, bij de borrel. na de bonbons en de koffie. Ja. Cadeaubom ter waarde van 10 euro te besteden bij Verstegen IJzerhandel. Die gaat naar de familie Rozen, Oosterparkstraat nummer 64. Leuk. De volgende prijs is ook weer zo'n lekkere, smakelijke prijs. Een chocoladeprijs. Kijk. Bij chocoladehuis Willemsen in de hand. Ja, en dan praten we toch wel over super chocola, hoor. En die gaat naar de familie. Nou. Tonen in de Zwaluwe. Gertonen. Tonen. 30. Nou. Ja, Dames en heren, Het is... Gert Tonen heeft... Een, een lekkere nee voor je. Hand, oh, David. Ga er maar langs weg, uh, Gert. De ene laatste prijs. Bij de Music Store. Een cadeaubon van 20 euro. Die gaat naar... Ik denk dat hier staat familie De Munnik In de Leijsterstraat nummer 2. Klopt helemaal. Zo, Zou ja. maar kunnen. Ja, ja. En de laatste prijs. Een cadeaubon van 25 euro. Te besteden bij Albert Heijn. En deze prijs gaat naar... Nou ja, nou, goed. Zeg het maar. Je, je durft het niet te zeggen. Nee, weer, weet je, de familie tonen. Alweer oh. het weer. Ik zwalen me dat Ik weet niet hoeveel loodjes ze in de zak hebben gedaan. Dat. Maar ze hebben dus heel goed uh, gewonnen. Nou ja, ze, ze hebben he ook he gekocht in Zandvoort. Ze hebben gekocht in Zandvoort. Dat is bewijs. Dat is bewijs. Ja. Ja. Ja. Maar niet naar buiten Zandvoort. Maar, Tami's tonen. Het is wel een politiek spulletje bij elkaar. Ja, dat maar van één kunnen, partij. Maar we kunnen morgen, zondag, dus bij al die mensen op bezoek. Dus de winnaars haal morgenochtend je prijs even op. Dan kunnen we morgenmiddag op bezoek. En het te ja. genieten. Ja. Dus Jaap, zet je kaas maar vast klaar. We komen langs. Louise, ik zie dat je 24 loodjes hebt getrokken. Zijn Correct. elke week 24 prijzen? Dus? Elke week zijn er dus 24 prijzen. Okay. En, uh, we hebben dus op 2 januari uh, de hoofdprijs. De hoofdprijs. Ja, dus al die loodjes van al die, al die weken doen dan mee. Ja, dat, de dat de was mijn vraag. Ja. Uh, deze loodjes die getrokken zijn, ja. plus degene die overhoudt. Ja. Wat gebeurt daarmee? Die blijven bewaard? Ja, die blijven bewaard en al die loodjes van alle vier weken die gaan bij elkaar en daaruit wordt dus de hoofdprijs, de hoofdprijs uh, getrokken. Dus je blijft met hetzelfde lot gewoon meerdere kansen ja, houden? Klopt, ah, okay, ja. perfect En ik zou zeggen tegen de mensen, blijf gewoon lekker meedoen. En, en, bijna, waar, tuurlijk, en bijna alle winkels doen mee? Bijna alle winkels doen mee, ja. En de loodjes die je dan krijgt, of ja. koopt, of ja. hoe gaat dat? Bij, bij zoveel geld besteden krijg je een loodje? Nee hoor, dat maakt helemaal niet uit. Okay. Als je gewoon iets koopt... Uh, en dan inleveren dan van dan de loodjes, waar in. staan de bakken? De bakken staan op acht locaties uh, in Zandvoort. Onder andere Noem eens bij even. de Hema in Zandvoort, bij Kaashuis Trom, ja. bij Parfumerie Moerenburg, bij Sebon, ja. Albert Heijn, de Bruna, bij Circus Zandvoort en Bloemenhuis Bluis. En in Noord, Nieuw Noord, staan er ook bussen waar je kunt inleveren. In Noord staan er bij mij weten geen bussen. Oké, okay, dus Zandvoort is dus in het centrum. Ja. Moet je in de bussen stoppen. Ja. En doe dat, want de prijzen zijn geweldig. Ja. Jij gaat met vakantie? Ik niet hoor, nee hoor. Nou, Je ik blijft moet, hier, ik blijf maar volgende week ben je hier niet. Volgende week ben ik hier niet, ik hier niet en is uh, Helma weer hier. Oké, okay, gezellig. Die is, ja. is, oh, oh, is nu met vakantie. Oh, Helma is nu met vakantie. Ja. Goed zo, nou volgende Zichter week gaan we het weer gezellig doen. Ja. Uh, Dank het... voor jullie komst. Ja. David, ja. bedankt voor het trekken, je hebt het geweldig gedaan. Ja. Ja. Heel goed, eerlijk gedaan. Ja. Hartstikke ja. goed. Bedankt. Oké, okay, bedankt.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 Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin et n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.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 Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à Tigre d'elle en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frais. En zeetraeien, en ze is en ze is een en rapportant is een kip, en ze is een kip, en ze is een kip, en et qui s'en va vers la is comme un petit ze is een speelt een kind en al het schelpen die het vindt gaan blinken als ik kan Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand. En schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Ik stuur de rotsen met mijn staal verpochte meer in de dalen onweersluchten ik vluchten aan als de daar werf je ogen in mijn hand, voordat mijn glimlach ze verbrandt, mijn vuur, mijn liefde, mijn oude ogen. Het dus spete je nog wat wacht, want even later komt de nacht, het schijnt de koele maan.